1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Frankrijk en Engeland willen meer NAVO-acties in Libië om burgers te beschermen. Koningin Beatrix op staatsbezoek in Duitsland en aantal nieuwe woningen op laagste niveau in 60 jaar. Vanmiddag afwisselend zon, stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. staat een stevige noordwestenwind en het wordt 10 graden op de Wadden en zo zo'n 13 in Limburg. Morgen, dat wordt zo'n beetje zo'nzelfde dag als vandaag. Vanaf donderdag veel zon en geleidelijk warmer. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, is het met zijn Franse collega eens... dat de NAVO zijn acties in Libië moet opvoeren. Vanochtend zei de Franse minister Juppé dat de NAVO te weinig doet om burgers te beschermen. Vooral rond Misrata zou Gaddafi nog veel zwaar geschud hebben staan. Juppé riep het bondgenootschap op dat te vernietigen... En de Britse minister Heek benadrukt dat Groot-Brittannië -Groot de afgelopen weken niet voor niets extra vliegtuigen beschikbaar heeft gesteld. Correspondent Frank Renaud. Het lijkt een duidelijk opzetje, want Frankrijk en Engeland zijn eerder samen opgetrokken aan het begin van de Libië-acties. En eind deze week is er natuurlijk de NAVO-top in Berlijn. Althans, ministers van Buitenlandse Zaken van de Landen komen bijeen. En Frankrijk en Engeland lijken samen de druk te willen opvoeren op de partners om meer te doen in Libië. In Misrata zijn volgens Human Rights Watch in zes weken tijd zo'n 250 mensen omgekomen. Zo'n 400 militairen waren vanochtend op de Johannes Postkazerne in Havelte bij een actiebijeenkomst tegen de defensiebezuinigingen. Volgens de militaire vakbonden is de actiebereidheid groot. Verdient het personeel met zoveel loyaliteit en verandert zo'n behandeling? Nee. nee! En daarom, beste mensen, eisen wij geen gedwongen ontslagen. Goed sociaal beleid. Zo lang blijven als nodig is en zo snel mogelijk weg als gewenst. Kom op voor uw rechten en laat horen dat u het eens bent met deze eisen. Ja? Ja. Dank u wel. Ja. Ze moeten nog wel een beetje wennen aan hun rol van activist, demonstrant en opkomen voor eigen rechten. Bent u bereid om actie te voeren? Ja. We pikken dit niet. Ja. We zijn er klaar mee. Asociaal en keelbeleid. beleid. Het is klaar nu. Het zijn 6000 gedwongen ontslagen. En dat bent u. U wordt gewoon aan de kant gezet. We kregen vandaag berichten uit... Uh, ...uit Afghanistan, uit Kandahar en uit Kunduz. En daar horen mensen dat, ze, dat hun, hun, hun baan gewoon weg is. Er zijn eenheden die daar nu zitten en die mensen krijgen te horen... ...oh ja, maar jouw eenheid, die bestaat zo meteen niet meer. Dus als je terugkomt, helaas pindakaas. Na 9 mei hoef je ook niks meer te doen. Vinden wij dat acceptabel? Nee! <applaus> Overzicht van Egmond, u bent uh, commandant van het 42e tankbataljon. Eigenlijk een van de twee tankbataljons die worden opgeheven. Ja. Hoe voelt het om commandant te zijn van een tankbataljon dat er vanaf 9 mei niet meer bestaat? Gefaseerd, stopt te bestaan. Ja, ja dat is gewoon kloten. Uh... Niet zozeer ja, wel als commandant van de EEN hebben, met name naar je personeel toe. Uh, ten eerste ken je dat personeel heel erg goed. Je er het al uh, 22 jaar bij, bij tankeenheden En dat is niet zo'n grote vereniging uh, in de zin van dat het veel mensen omvat. Dus dat betekent dat je heel veel mensen heel, lang go heel goed kent en, uh, en lang kent. Je weet dus ook, uh, je probeert je te verplaatsen. Nou probeert je verplaatst je, verplaats je automatisch in al hun situaties. Uh, uh, Corporaals met gezinnen, uh, onderofficiëren met gezinnen. Ze hebben een huis... Uh, Kortom, dat heeft heel veel consequenties. Met name als je niet weet waar je aan toe bent. En voor hetzelfde geld worden ze gedwongen ontslagen. En dat is een enorme tik voor die mensen. Overste Van Egmond van de kazerne in Havelte, Peter van der Meerschout, sprak met hem. Vandaag was de eerste actiebijeenkomst van in totaal 30. Op 16 juni is er een landelijke actiedag. Koningin Beatrix is begonnen aan een vierdaags bezoek aan Duitsland. En ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn daarbij. Het is de tweede keer dat Beatrix een staatsbezoek brengt aan Duitsland. De eerste keer was in 1982 koningin werd ontvangen door bondspresident Wolf en zijn vrouw. Er is dus ook een lunch met bondskanselier Merkel. Morgen bezoekt het Koninklijk Gezelschap verschillende plekken in Berlijn. En donderdag staat Dresden op het programma. Beatrix, Willem-Alexander en Maxima bezoeken daar de Frauenkirche. Die kerk, die in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest, is herbouwd en zes jaar geleden heropend. De Duitse politiek krijgt mogelijk opnieuw te maken met een plagiaataffaire. Ruim een maand geleden moest minister van Defensie Gutenberg het veld ruimen. nadat nou, was vastgesteld dat hij grote stukken van zijn proefschrift had overgeschreven. Gutenberg raakte zijn dokterstitel kwijt en moest zijn politieke loopbaan beëindigen. Hoofdrolspeler in de nieuwe beschuldiging is FDP-politica Koch-Merin. Ook zij zou in haar proefschrift Plagiaat hebben gepleegd. De Universiteit van Heidelberg, waar Koch afstudeerde, onderzoekt de beschuldigingen. De zaak is aan het licht gebracht door een groep zogeheten Plagiaatjagers op het internet. Die onderwerpen het wetenschappelijke werk van Duitse politici aan een kritisch onderzoek. Dit is het NOS Journaal, het Dorald meegens. We gaan naar Rotterdam. Tot twee uur rijden daar geen trams, bussen en metro's. Zal weer alweer de vijfde actiedag tegen de bezuinigingen in het openbaar vervoer. Vorige week waren er acties in Amsterdam. Volgende week is het de beurt aan Den Haag. Naast de bezuinigingen zijn de medewerkers tegen de openbare aanbesteding in het stadsvervoer. Hendrik Willem Hofs in Rotterdam. Hendrik Willem, hoe, hoe zit het met de actiebereidheid daar? Ja, het is vrij groot hoor. goed gevulde tramremise aan de hele dijk in Rotterdam. De trams die staan stil en de mensen ook. Die staan te luisteren naar toespraken hier op het podium. Fluitjes, alles wat erbij hoort, wat er bij de acties komt kijken. En ik sprak zojuist met de actieleider Erik Vermeulen... en ik vroeg hem hoe het zit met de actiebereidheid in Rotterdam. We hebben vanochtend op zes bijeenkomsten hier in de stad... hebben we die actiebereidheid gepeild... na een uitgebreide toelichting van onze kant... Uh, en overal is die actiebereidheid uh, enorm groot. Men wil uh, per se door. Als het uh, kabinet nu niet op zijn schreden terugkeert... dan zegt men hier in Rotterdam... eind mei, begin juni, volgende actie. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk volgende acties komen? Uh, dat zit er dik in, ja. Tenzij het kabinet natuurlijk gaat nadenken... en zich realiseert dat dit uh, geen plan is wat moet door worden gezet. En nu werden in de acties uh, de spits ontzien. Uh, de avond- en de ochtendspits... Zou het kunnen zijn dat het dan langere, bijvoorbeeld 24 uur staking worden? Dat is mogelijk. Wij hebben in onze opzet gezegd van we beginnen publieksvriendelijk. En naarmate het langer moet duren worden de acties steeds harder. En in die zin past het dat het wellicht zo is dat de volgende actie... of de ochtendspits betreft of misschien een 24 uur staking. Wanneer wordt dat duidelijk? Wij gaan eind volgende week de koppen bij elkaar steken... met de collega's uit Amsterdam... Rotterdam en Den Haag, en dan zal dat worden besproken. Hoe verklaart u die actiebereidheid onder het personeel? Ja, men ziet nu volstrekt helder wat de toekomst gaat brengen. Als deze plannen doorgaan, 40% minder openbaar vervoer. Vollere trams, minder veiligheid en uiteindelijk ook minder werkgelegenheid. Goedkoper openbaar vervoer, zegt het kabinet. Uh, ja, maar goedkoper in die zin. Als je minder aanbiedt, is het altijd goedkoper. En 40% minder openbaar vervoer zal allicht goedkoper zijn als de kwaliteit die we op dit moment bieden. En dat willen we ook in de toekomst blijven bieden. Ja, ze willen er tegenaan met, met actie voeren daar in Rotterdam. Ze hebben er zin aan, Hendrik Willem. Maar de reizigers, hoe reageren die? Nou, ik denk dat ze over het algemeen wel op de hoogte zijn. Hier en daar zullen nog wel mensen bij tram- en bushalte staan... Maar bijvoorbeeld de reizigersvereniging Rover die steunt deze actie. Die zegt, ja, het is echt nodig. Ze zijn ook bang voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. En dat is vrij opmerkelijk, want meestal spreken die er een afkeuring uit over stakingen of over acties zoals deze. Maar er komen dus nieuwe acties na de zes, als er volgende week Den Haag geweest is. En die nieuwe acties die komen eind mei, begin juni. En die zullen dan harder worden. Dus misschien wel tijdens de spits, misschien wel 24 uur acties. Dankjewel, vanuit Rotterdam, Hendrik Willem-Hofs. In Amsterdam is een Brit aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Breda. Vorig jaar zomer kwam een jongen van 12 om het leven op een woonwagenkamp. Een woonwagen waarin de jongen woonde werd door een groep mannen met automatische wapens onder vuur genomen. De ouders van de jongen bleven daarbij ongedierd.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 Na Hubert Lampo, Marnik Gijssen en Hugo Klaus is hij de vierde Belg die het Nederlandse boekenweekgeschenk gaat schrijven. Tom Lanois, het zou tijd worden. Vier keer per eeuw, ik heb het nagekeken. Bij die anderen was het om de tien jaar, dus ze hebben, wel, uh, ze hebben wel een paar decennia overgeslagen. Maar ik had het toch niet verwacht en ik voel me net zo goed heel erg vereerd... en niet dat ik er recht op heb of zo...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 In, in, bij het schrijven. Ik hou van bijvoorbeeld een, een toneelstuk... wat uh, regisseurs praten met me... Uh, proberen me lekker te maken voor een onderwerp... en dan krijg ik wel spelregels mee. Het moet voor zoveel acteurs zijn. Het moet een avondvullend stuk zijn met een pauze of zonder... Dat, dat zijn heel technische dingen die ik graag hoor. Dus in dit geval, uh, voor zo'n groot publiek schrijven...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 Voor Chelsea dreigt het winnen van de Champions League een obsessie te worden. Nog nooit won de rijke Londense club van eigenaar Abramovic dit belangrijkste clubtoernooi in Europa. Ook nu staat Chelsea aan de rand van uitschakeling. Na de 1-0 nederlaag in de eerste kwartfinales tegen Manchester United. Vanavond is de return op Old Trafford. De druk ligt dus bij Chelsea en bij trainer Carlo Ancelotti. Vlaggever Jeroen Elshoff.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 Uh, ja, als Ancelotti die niet wint, ligt wel uit de RV Cup. De titelrace, kansloos. Dan zegt Abramovic, uh, denken ze hier en denk ik eigenlijk ook gewoon tot ziens. Bedankt voor uh, bewezen diensten. Voor het seizoen de dubbel, dat was mooi. Maar we gaan nu op zoek naar een ander. Want als je geen prijzen wint in een seizoen met Chelsea terwijl je die mogelijkheden hebt, dan is het sprookje uit. Manchester United heeft de Champions League al drie keer gewonnen. Voor het laatst in 2008, toen het in de finale Chelsea versloeg. Manager Ferguson kan zich voorstellen hoe Ancelotti zich voelt. I had the obsession myself for quite a long time, losing the semi-finals, and you say to yourself, well, I'm never going to do it. So when we did it in Barcelona, it was the greatest feeling of all time. And um, it, it took the monkey off my back a bit, to be honest with you. So I can understand it. But we it doesn't make Chelsea any more desperate than Manchester United tomorrow night, believe me. We will be desperate to win that game. Ook voor Ferguson was het winnen van de Champions League lang een obsessie. Maar toen dat eenmaal gelukt was, viel er een enorme last van zijn schouders. wielrenner Oscar Freire doet dit jaar niet mee aan de Tour de France. De laatste succes van Freire in de Tour dateert uit 2008. Toen won de Spanjaard één etappe en hij verhoofde de groene puntentrui. De hoofdpunten van het nieuws. Frankrijk en Engeland dringen aan op meer acties door de NAVO om burgers in Libië te beschermen koningin Beatrix, op vierdaag staatsbezoek in Duitsland. En zojuist is bekend geworden dat een tweede aanhouding is verricht... voor een dodelijke schietpartij in Breda. Daarbij kwam vorig jaar zomer een jongen van 12 om het leven... op een woonwagenkamp. Er was al een Brit van 24 aangehouden... en nu is er ook een Brit van 29 aangehouden in Leeds. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. 14 minuten over 1 is het zometeen het vervolg van NCAV's lunch.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 Vanavond in de thema-week Knap Crimineel, Labyrinth, Zonder Geweten. Om tien voor half tien op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Aan de vooravond van de Autoray zometeen antwoord op de vraag... is er nog wel toekomst voor de traditionele autodealer? Deel 2 van het radiodagboek van Paul Groot... te zien in de Python Musical Spamalot. Uh, Paul Groot wil graag controle over alles waar hij mee te maken krijgt. Maar ja, dat kan niet altijd. Nou ja, zoals afgelopen zaterdag hadden wij een uitzending bij... Um... RTL 4 helpt mijn man Is ridder en daar komt iets van terug gemonteerd en wel. Ik heb dan niet gezien of dat inderdaad het leukste materiaal was wat ertussen zat. Het ziet me dan eigenlijk niet lekker. En na half twee zijn een groep verontruste PVV stemmers heeft een vereniging opgericht die tot doel heeft de PVV te helpen democratischer en opener te worden. Vorig jaar deed Kamerlid Hero Brinkman al een poging om van de PVV een ledenpartij te maken, maar dat voorstel is door de fractie afgewezen. Volgens de kritische PVV-stemmers opereert de Club van Wilders... te veel besloten en moet het allemaal professioneler. Onze stelling. De roep om meer democratie bij de PVV... is verspilde moeite. Bent u het daarmee eens of oneens... sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, gebruik dan de hashtag Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Morgen begint de autorijden, een feest voor auto minnend Nederland. Toch is die autorij niet de plek waar je een nieuwe auto uitzoekt. Je moet het voelen, je moet het proeven. Je moet het ruiken, mag ik u uitnodigen. Altijd binnen gestaan. Nog een kopje koffie? En ik neem hem. Ja, alledaagse geluiden, maar misschien horen ze binnenkort toch tot de geschiedenis. Want de economische crisis en ook het faillissement van bijvoorbeeld importeur Kroijmans hebben de autobranche geen goed gedaan. De sector krabbelt wel langzaamaan weer op, maar er zijn nog steeds kapers op de kust voor de traditionele dealers en autohandelaren. Op internet namelijk zijn talloze nieuwe en tweedehands auto's te koop. En lunch vraagt zich dus vandaag af, is er nog wel toekomst voor de traditionele autodealer? Ik praat erover met Ferry Barendrecht, adjunctdirecteur van de IVA, dat is een business school die opleidingen aanbiedt voor mensen die in de automobielbusiness willen gaan werken. Welkom. Dank je. Uh, twee jaar geleden was de autoraai uh, een weinig sprankelende beurs. Uh, voor dit jaar wat meer vertrouwen? Ja, zeker. Dat, twee jaar geleden was echt uh, de crisisraai. Inderdaad, het... Uh... Het faillissement van Kroijmans gebeurde nou net voor bijna tijdens de raai. Kroijmans was die man van die hele dure auto's en ook die, ja. hier, geloof ik, voor of importeur van een aantal andere merken. Ja, ook, maar ook hele gewone auto's tegen voor, voor, de, voor de normale mensen zal ik maar zeggen. En uh, ja, die viel uh, op dat laatste moment viel die om en dat was, uh, zeg maar, de, uh, voor de crisis was dat een een nekslag, zeg maar, ook voor de raai op dat moment. En uh, nou, dat jaar was heel zwaar voor zowel de autobranche totaal. Maar ook met het uh, aantallen bezoekers op de rij. Dat was ja. uh, gehalveerd. Kroijmans ging echt failliet. Waren er nog meer uh, slachtoffers zeg maar, in die hele. Uh, nou, er is wel uh, flink aan de boom geschud zeg maar, in, in de crisisperiode. En daardoor zijn zeg maar, een uh, aantal uh, uh, ja, zwakkere dealers financieel. die zijn omgevallen. Maar er is ook een hele grote sterke groep is erop gekomen. En uh, ja, die is ook eigenlijk als eerste weer uit dat herstel gekomen. Want daar zitten we nu echt heel erg in. Dat ziet u ook echt. Ja, we hebben op dit moment uh, is de prognose die is van de week bijgesteld... naar echt aantallen van uh, zo rond de eeuwwisseling. En dan praat je weer terug van uh, onder de 400.000 auto's per jaar... naar de prognose einde dit jaar 550.000 auto's. Mm. Dus we praten zomaar over 30% toename, gebaseerd op de aantallen tot nog toe uh, gehaald. En, en want ik, ik herinner me dat toen de klad er even in zat, was het voor ons consumenten op zich niet zo vervelend. Want die prijzen gingen ook flink naar beneden. Men ging flink concurreren met de prijzen die uh, wat lager werden. Ja, nou, de, de, de concurrentie die zat misschien meer in de nieuwe auto's die er kwamen. Dat bedoel ik met nieuwe auto's, de kleinere, de goedkopere, de milieuvriendelijkere auto's. En die hebben zeg maar uh, Autoland uh, ja, doen veranderen. De afgelopen ja. jaren. Maar goed, je merkte bij een garage ook wel dat ze heel graag auto's wilden verkopen. Ook tweedehands wel. Uh, en, en alles kon ineens. Ja. Nou ja, bedoel, uh, eerder stonden ze altijd met hun boekje. Ja, nee, maar goed, uh, de, de, in het boekje staat, u krijgt dit nog voor uw oude auto. Ja, en ineens kon er heel veel, merkte ik. Als de nood hoog is, dan, uh, dan, dan moet er meer gebeuren ja. inderdaad. Maar is dat dan nu ook weer anders? Bro, gaan die prijzen weer wat omhoog? En, en... Nee, prijzen gaan niet omhoog. Eerder zie je zeg maar een, een prijsverlaging in een, in, in een heleboel klasses. Uh, de duurdere klasse blijft duur. Maar met name de onderklasse die, die gaat uh, sterk omlaag. Dat merken wij hebben onze studenten ook. Die verkopen die auto's zeg maar, op zaterdagen. En ook nu op de RAI met 200 studenten... Uh, staan die allemaal verspreid bij allerlei importeurs. En dan zie je bijna dat iedere importeur aan de onderkant... Uh, hebben ze vaak toets het uh, woord eco maar in en er komt een auto bovendrijven nee, op dit ja. moment. Ja. Ja. Dat is dus het toverwoord nu. Dat was in 2009 misschien de slooppremie, want dat heeft jullie denk ik ook goed gedaan. Uh, de slooppremie kwam eigenlijk precies op het juiste moment. Die heeft zeg maar, een, een verdere dip uh, toen de tijd uh, doen voorkomen. Het verhaal was dat je zeg maar, een oud barrel had, dan kon je dat inleveren voor een uh, ja. energiezuiniger, vriendelijker, milieuvriendelijker auto. Ja, nou, op zich een prima idee en is daar ook goed voor gebruikt. Wat daar met name verkocht is, zijn de, ook de kleine, milieuvriendelijke Auto's en uh, ja, dat was misschien wel de doelstelling van de overheid, en dat ja. is uh, dat is toen de tijd bereikt. Pot was snel op, ja, ja. jammer eigenlijk wel. Uh, ja, je zou dat voort kunnen zetten. We hebben nu allerlei andere subsidieregelingen, inmiddels uh, door de verlaging van de BPM, en dat uh, ja, dat helpt wel bij die milieuvriendelijkere auto's. Um, nou krijgt elke traditionele branche krijgt te maken met concurrentie van het internet. Uh, je hebt nu allerlei sites, auto.nl bijvoorbeeld. Uh, bedacht door de bedenkers van de huizenaanbodssite funda.nl. Ja. En uh, op die site kan je dan uh, nieuwe auto's kopen zonder dealer ertussen. Uh, ja. Zorgt dat nou voor opschudding in de branche? Uh, op, opschudding niet. Ze vullen eigenlijk denk ik, een, een, stuk in wat, uh, of een stukje in wat, uh, wat de dealers laten liggen. En dat zijn uh, ja, de, de no nonsense-kopers die bereid zijn om uh, daadwerkelijk uh, die knop op ja te drukken... en hun creditcardgegevens in te geven en dan een auto te kopen. Maar dat is voor een heleboel particulieren met name wel een hele grote drempel. Want je moet dan toch wel een beetje kijken erop hebben ook natuurlijk. Nou, misschien niet zo'n kijk, maar als je een auto koopt, uh, zo rond de 9000 euro... Uh, en je drukt op die knop, heeft dat best wel verregaande gevolgen uh, voor een heleboel gezinnen... Uh, en die drempel die neemt men nog niet zo ja. snel. Nee, ja, maar ik bedoel, wat is het verschil? Als je, bedoel, stel dat je 9000 euro hebt te, te uh, besteden. Uh, of je dat op internet dan koopt, zo'n auto, of bij een dealer. Ja, nou Want die, ik... daar staan ook auto's van 9000 euro, namelijk ja. aan. Uiteindelijk is het, uh, het stuk service, uh, de servicecomponent, die blijft achterwege. Maar uh, als je kijkt naar uh, wat de kosten zijn van de auto, auto's, met andere woorden de kortingen die ze toegeven, ja, dan zit daar eigenlijk niet eens zo'n groot verschil in. Maar het is met name het gemak van het internet. Daar bedien je een bepaalde groep klanten bedien je daarmee. Die de dealer dus niet kan maar bedienen. De mensen achter Auto.nl die zeggen van uh, dit is gewoon het nieuwe systeem. Dit is het systeem van de toekomst. En de traditionele autodealers, ja, dat, dat is straks uh, passé. Ja, nou ik denk dat uh, de, de consument uh, kijkt naar allerlei andere uh, uh, winkels. Zowel uh, op internet als uh, die je gewoon nog live kan bezoeken met echte uh, mensen erachter. Dat die, uh, dat die elkaar aanvullen. En als je ziet dat de totale internetverkopen op dit moment... slechts 2% zijn van de normale verkopen die in Nederland plaatsvinden... is dat een klein stukje wat aanvult. Maar ik denk niet dat het een bedreiging voor de dealers is. Maar goed, je ziet bijvoorbeeld mensen... Eerder ging je inderdaad naar een, een, een radio- en tv-zaak om, om, om een goede tv te kopen. Ja, tegenwoordig doen mensen dat gewoon op internet. Die, ja. die, die winkels die zelfstandig zijn, die, zijn, die verdwijnen allemaal. Ja. Nou, ik gebruik dat voorbeeld vaak op school, op de IVA... Uh, zeg ik bij mijn studenten, tot welk bedrag ben jij bereid zeg maar, die knop in te drukken? Om uh, te zeggen. oké, okay, ik betaal per Paypal of per ide ideaal. Uh, uh -huh. hoe, nou, dan zeggen ze nou, tot een laptop durf ik dat nog wel te doen. Maar daarna is die grens voor mij te ver. En uh, doet men dat dus niet. Nou, de groep mensen die zich dat dan wel kan permitteren, die kan het gewoon op die manier doen. En is het een stuk gemak om het op die manier te doen. Wat je voorkomt dat je al die dealerbedrijven langs moet. Maar zitten die dealers dan gewoon achterover en zeggen van nou ja, we zien dat allemaal wel gebeuren op internet, maar zo'n vaart zal dat niet lopen, of, of wordt daar toch wel op ingespeeld ook? Nee, die dealers die doen dat vaak meer, uh, zoals bijvoorbeeld een, een Funda... en als makelaarsland wat, uh, wat u zojuist aangaf, die, uh, die gebruiken zeg maar hun virtuele showroom om te laten zien wat ze hebben. Daar kan je auto's in samenstellen, de gebruikte voorraad, alles, alle dienstverlening ligt daar dan ook op het web. Maar het daadwerkelijke verkopen is nog niet echt een, een actieve dealeractiviteit. Ja. En die, die laten ze over aan die 2% die wow. dan ingevuld worden door de twee uh, leveranciers. Nou leidt u autoverkopers op en die hebben op zijn zachtst gezegd niet zo'n heel goed imago. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat? Uh, nou laat, laat ik beginnen met zeggen, wij leiden niet alleen uh, autoverkopers uh, op. Dat kunnen ze ook worden. Uh, wij uh, geven 13 vakken op de IFA in Driebergen en we zijn echt een business school. We merken wel heel vaak dat studenten het leuk vinden om in die verkoop te gaan. Uh, zo ook op de RAI. 200 studenten staan er op dit moment. En het negatieve imago. Ja, wij kunnen met onze school van uh, 950 studenten... kunnen we niet de hele branche uh, uh, nee. uh, bevoorraden. Ja, maar u, maar u kent het, het ja, beeld. Het wordt ook heel vaak bijgehaald. Hè? Als, je, of je, als je naar een cabaretier kijkt. Ik hoorde zo... de geluiden zojuist al. Uh, ja, een dan, dan, ja. Dan, ja, uh, type autoverkoper wordt dan ja. gezegd. En Je weet eigenlijk gelijk wat voor iemand dat dan is. Ja, je hebt daar een bepaald beeld bij. Hè? Ik, de, de, de jongens en meiden bij ons die ontkrachten dat wel aardig, hoor, door uh, door uh, in staat te zijn om uh, misschien wel een andere soort verkoper te zijn die je dan die je standaard voor ogen hebt. Ja. Ja, ja. Maar hoe kan het dat dat zo'n zo, zo slecht imago heeft? Dan? Nou, ja, ik zou bijna zeggen kijk dan naar een aantal andere uh, uh, groepen zoals uh, uh, nou ja, makelaars, zou ik durven zeggen, of uh, andere groepen waar uh, als je daar geld kwijt raakt, is daar lang voor gespaard en dan is er iemand die iets voor jou gaat regelen. In een mooi pak. In een mooi pak, ja, daar kunnen ze dan ook vaak niks aan doen. Je zou het ook anders uit kunnen leggen. Maar uh, die zorgen absoluut voor een stukje toegevoegde waarde. Alleen ja, uh, vaak is het een grote drempel voor mensen om zoveel geld uit te geven en dan moeten ze dat bij de dealer doen en dan komen ze die verkopen. Sommigen zien hem als drempel, anderen zien hem als uh, ja, hulp in hun keuze. Ze maken. Ja, ik denk ook dat daar de, de, de, de verkopers. Uh, natuurlijk, daar kunnen ze echt hun, hun punt maken. Dat ja. zij echt gedegen informatie, ook eerlijk zijn over het algemeen. Want dat, dat is ook wel belangrijk. Nou ja, dat, dat, dat is voor ons vanzelfsprekend. Maar uh, uh, ik denk dat daar het stukje winst in zit. Tussen een eventuele uh, dreiging die u aangaf. Ja. Uh, ja. U zegt van: ik zie in de cijfers duidelijk dat er weer wat verbeteringen zitten. Uh, hoe staat de autobranche erbij over, laten we zeggen, tien jaar? Over tien jaar. Uh, nou, zeker milieuvriendelijker. Dat, uh, dat is duidelijk. Uh, allerlei initiatieven. Uh, we praten over hybride, we praten over waterstof, we praten over uh, uh, elektronisch rijden. Uh, dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Uh, om een idee te geven, we hebben twee jaar geleden bij onze eerste uh, race op Zandvoort georganiseerd. met allemaal elektronische voertuigen. Daar was niks aan, want je hoorde niks. Nee. Maar was wel heel erg leuk. En uh, ja, daar, daar zal het uiteindelijk wel naartoe gaan. Ja, ja, dus daar, daar, zet, daar, zet, daar valt ook een hoop, uh, en, laten we zeggen, nog ook te verdienen. natuurlijk in de, in de business. -gel. Dus de autobranche blijft gewoon bestaan. Ja, zegt u eigenlijk. absoluut. Ondanks kijk, dat internet. Ja, kijk naar de primeurs die er op deze rij staan. Veel elektronische varianten. Uh, het elektronische platform mobiliteit heeft een, een hele, uh, hele ruimte voor zichzelf beschikbaar. Ook geleid door een oud-IVA-student. Dat is ook nogal eens leuk om te ja, zeggen. Nou, uh, we moeten maar gaan kijken. Tenminste, de autoliefhebbers ze zeker um, op de autorij. Vanaf morgen kan het. Uh, conclusies, dus internet speelt wel een steeds grotere rol... maar de autodealer is nog lang niet uit het veld geslagen. Verder Helemaal bijna. juist. Bedankt. Het Radio Dagboek. Deze week met Paul Groot. Want deze week gaat de musical Spamlot van Monty Python in première En daarin speel ik een rol. En ook in die musical is hij weer te vinden met zijn maatje Owen Schumacher. Onafschijnlijk lijken ze. En daarom zitten ze ook samen te eten in de schouwburg van Rotterdam. Vlak voor de repetitie van gisteravond. Hoi. <lacht> hem vind ik heel vervelend en hem vind ik heel vervelend. Maar ja, dat is, ja, dat uh, is, dat is overleefd hoor. Ja, dat is <laughs> Nee, dit is hartstikke leuk. Het zal uh, marketing technisch wel interessant zijn om ons allebei in deze voorstelling te hebben. Dus, uh, zo dus tien weken lang uh, jakkeren wordt het straks. Want echt veel voorstellingen in de week. Maar we kunnen ook heel goed zonder hoor. Want de afgelopen jaar bijvoorbeeld heeft Paul uh, uh, Hotel Atlantico gespeeld. Met uh, Dick en Hajo en Marc-Marie. En toen komt hij prima zonder, toch? Of heb je s'avonds avonds huidend hier een beetje gelegen? Ik bel gewoon niet, maar dat is wel zo, ja. <lacht> ik ben niet zo'n beller, hè. Je moet mij echt een, een, een pistool tegen mijn hoofd zetten, wil ik een telefoontje plegen. Nee, wij spreken elkaar wel regelmatig, maar uh, als het seizoen als het een beetje over is, dan is het, is het vrij sporadisch, eigenlijk, toch? Ja, het is het... het uh, we zijn uh, bevriende collega's. Hoi. Hoi. <tus> Als we voor, voor Koefnoen uh, pers moeten doen, vind ik dat altijd heel lastig. Omdat het altijd op een moment is dat we nog voor een groot deel moeten beginnen. Dat durf ik dan helemaal niet. Terwijl nu weet je wat voor goed materiaal er ligt. Weet je wat voor een succes het in het buitenland is geweest. En weet je wat voor goede mensen er allemaal aan meedoen hier. Dus dan durf ik daar best een beetje over op te scheppen. Dat het een leuke productie wordt. Ik heb daar alle vertrouwen in. Nou, ik probeer meestal, als mensen naar mijn persoonlijk leven gaan zitten vissen, probeer ik meestal af te houden. En voor nou ja, dood enkele keer maak ik een uitzondering. Dan heb ik dan ook meteen spijt van. <lacht> nee, nee het, is, uh, het, is, het blijft natuurlijk een gek ding dat je mensen naar het theater moet zien te lokken met, met je persoonlijke trauma's. <lacht> dat, ik weet nog wel dat ik vorig jaar of zo uh, iets voor de Libelle of zo moest ik invullen, of voor de Margriet... En dan was er zo'n vragenlijstje. En dan Wat is uw grootste persoonlijke trauma? En dan denk, ja, wat gaat het hier nou over? Het gaat over een theatervoorstelling waar ik in speel. Of ik dat maar even gezellig per e-mail wilde invullen. Nou, dat vind ik echt gek om daar zo mee om te gaan. Dus daar ben ik niet zo'n liefhebber van. Hey, hallo. hoe gaat het met je? Ja. ja. ja. Super, uh, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. Ja, dankjewel, Paul? Ja, wat zou ik zeggen dan, hè? Ehm, ehm, ehm. Wij zijn aan NAVO's syndicalistische woontroep. Bij Toolbeurt zijn we voor een periode van een week hoofd van de raad van bestuur. Maar elke beslissing. Ja, ik ben natuurlijk eigenlijk best een controlfreak. Dus om nou. Nou ja, zoals afgelopen zaterdag hadden wij een uitzending bij um, RTL4: Help Mijn Man is Ridder. En daar komt iets van teruggemonteerd en wel. Dat vind ik eigenlijk heel lastig. Want ik heb dan niet gezien of dat inderdaad het leukste materiaal was wat ertussen zat. Dat ziet me dan eigenlijk niet lekker. Dan heb ik niet het gevoel dat ik daar tot het uiterste ben gegaan om dat helemaal goed te krijgen. En dat, vind ik, dat geeft altijd een onbevredigend gevoel. Wat ja. zeg je? Kunnen wij door voor jullie de tjus nemen? Doen we die terug om te checken of de monitors nu beter zijn. Ja. Oké. Okay. Het zitten in elke show. Normaal gesproken scripten wij alles bij Koefnoem, maar ik ben erg van de punten in de commas en uh... ja, ik word er eigenlijk niet moe van. <laughs> ik vind het eigenlijk gewoon uh... in mijn hoofd klinkt dat als, als de beste manier. En als ik het niet, uh, niet alles heb gedaan om het om het zo goed mogelijk te krijgen naar mijn eigen omgeving. Dan word ik onrustig. Ik wil wel tot het uiterste gegaan zijn om het te proberen. En we gaan door. Vanavond is de eerste van uh, maar twee try-outs van deze musicals Spamelot. Uh, u hoort haar morgen over in het radiodagboek van Paul Groot. Dat wordt gemaakt door Maarten Bleumers. Zometeen is er uh, standpunt rel. De stelling, de roep om meer democratie bij de PVV, is verspilde moeite. En u mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal.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 Koningin Beatrix is begonnen aan een vierdaags staatsbezoek aan Duitsland. Een belangrijk deel van het bezoek is in Berlijn, waar regering en parlement zetelen. Het koninklijk gezelschap gaat ook naar Dresden. Groot-Brittannië en Frankrijk vinden dat de NAVO zijn acties in Libië moet opvoeren. Vooral rond Misrata zou de Libische leider Gaddafi nog veel zwaar geschud hebben, waarmee hij stad en inwoners onder vuur neemt. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Stand.nl Jurgen van den Berg. Hij klinkt bekend, de oproep tot meer democratie binnen de PVV. Luistert u naar Hero Brinkman vorig jaar mei. En ook voor de toekomst moet die PVV een rol krijgen in onze maatschappij. De enige manier om dat te kunnen doen is een democratische PVV. Waarin wij uh, gaan starten met een democratische partij, met een partijbestuur waar een congres gehouden wordt, waar gewoon, zoals bij elke politieke partij... gestemd kan worden over het programma, gestemd kan worden over de kandidatenlijst, etc. En daarom hoop ik dat de achterban van onze partij uh, mij zoveel mogelijk zullen gaan steunen. Als zij dat ook vinden. Nou, dat vinden ze dus niet, want vandaag werd de vereniging voor de PVV opgericht. Die wil meer openheid en democratie in de beweging. En het zou bovendien allemaal ook wat professioneler moeten. Overigens hebben we Hero Brinkman vanochtend geprobeerd te bereiken... wat hij vindt van het initiatief, van die PVV-stemmers dus, kritische PVV-stemmers. Maar we hebben hem niet kunnen bereiken, dus we weten ook niet precies wat hij ervan vindt. Gaat er nu wel iets veranderen binnen de partij die geen leden toelaat... of is het zonde van de tijd, omdat Geert Wilders toch alle touwtjes strak in handen heeft? En houdt ook. Ik ga erover praten met Geert Tomlo, initiatiefnemer van de Vereniging voor de PVV en voormalig kandidaat-Kamerlid voor deze partij. Dag meneer Tomlo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Misschien even meteen een kleine correctie hoor. Dus uh, Oege Bakker die heeft het initiatief genomen. Oké. Okay. Uh, ik ben zijn woordvoerder. U bent zijn woordvoerder. Kijk aan. Oege Bakker, die naam had ik al gehoord ook. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Want die heeft nog wel een bijzondere uitspraak gedaan ook. Um, goed. U bent de woordvoerder van de uh, vereniging dus. Is die al wel opgericht eigenlijk, die vereniging? Ja, hij is keurig opgericht. Kijk, bij het notaris. Dan bent u dus woordvoerder van die vereniging. Ja. Um, we beginnen altijd stand.nl met uh, drie keuzes. Mag u alleen maar ja of nee op zich. Hier komen ze. Een partij is pas echt vrij als er ook leden zijn. Ja. Hero Brinkman heeft zich al gemeld als lid. Weet ik niet. Nou, ja of nee? Uh, nee. nee. Uh, er is maar één echte Geert, en dat is Geert Wilders. Uh, thuis zeg ik het anders, dus ik zeg uh, nee. Oké, okay. uh, de stelling dus waar uh, u als luisteraar op kunt reageren. De roep om meer democratie bij de PVV is verspilde moeite. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Um, ja, De roep om meer democratie bij de PVV is verspilde moeite, meneer Tom Loo, Eens of oneens? Ja, ik vind het oneens. Je moet, je moet blijven strijden voor uh, democratische systemen. Daar dat is uh, Europa, daar is Nederland groot mee geworden. En uh, dit soort initiatieven kan ik alleen maar ondersteunen. Ja, maar ja, waarom, waarom eigenlijk nu van buitenaf uh, toch weer proberen uh, ja, daar wat aan te doen? Want uh, Brinkman heeft een poging gedaan en uh, dat, is, uh, dat is niet gelukt. Nou ja, kijk, toen Brinkman deze poging begon... toen uh, waren, we nog, uh, waren er nog negen Kamerleden. Op dit moment uh, is de, partij de tweede partij van Nederland... de derde partij van Nederland. Uh, als, uh, de, als je de tendens een beetje volgt... dan is er een grote kans dat bij de volgende verkiezingen... de PVV de grootste wordt. En ik vind ook als je de grootste partij van Nederland bent... politieke partij, dan heb je ook verantwoordelijkheden. En een van die verantwoordelijkheden, vinden wij althans, uh, meneer Bakker en ik... is dat je ook een partij openstelt door democratische uh, principes... Ja. Maar waarom denkt u dat u dat van buitenaf wel voor elkaar kan krijgen... terwijl Brinkman van binnenuit, dus in die fractie... en een, en een prominent PVV'er is, uh, dat niet is gelukt? Ja, om het een beetje romantisch uit te drukken. Oege uh, Bakker keek een uh, paar weken geleden naar het Tagierplein in, in um, Cairo. En daar zag hij het volk roepen om democratie. En natuurlijk gaan we niet uh, Mubarak en Wilders vergelijken. Maar daar zit wel een essentie in. Ehm... Um, het moment dat politieke systemen ons uh, tot op het kleinste detail gaan beheersen, en dat zien we steeds meer gebeuren in Nederland, ook al, al door, door, door ons lidmaatschap binnen Europa, uh, anderen beslissen over ons. Dus op het moment dat anderen over ons beslissen, moeten we ook toegang krijgen tot die anderen, de beslissers. En daarin is een democratisch proces natuurlijk heel, heel, heel uh, uit, uitstekend voor u. Ja. Maar ja, goed, je kan ook zeggen van, uh, of nou ja, Geert Wilders zal zeggen van, nou, ik, ik doe mijn best in de Kamer, ik, kom, ik sta voor een aantal dingen, mensen weten precies waarvoor ik ben, en uh, je kunt me over vier jaar weer daarop afrekenen als ik niet goed heb gedaan, dan stem je maar op iemand anders? Dat vind ik, nou, dat is ook een, uit, is een uitstekend, uh, uit, uitstekend vertrekpunt. Het enige is dat, dat juist binnen democratie moeten ook sturende elementen in zitten tijdens die vier jaar. Het is dus niet een, een of ander middelgrote bedrijf waar je een paar jaar bestuursvoorzitter van bent en dan, uh, dan een paar jaar zeg je, nou dit heb ik gedaan en dat is niet gelukt. Een, politiek, uh, een politieke partij is een levend organisme en daarbij hoort ook dat je goed contact uh, houdt met de mensen die op je stemmen. En bij de, binnen de PVV is dat op dit moment uh, eigenlijk onmogelijk. Mm. Maar ja, het is ook heel lastig. En, en Geert Wilders heeft dat ook volgens mij wel eens letterlijk gezegd. Van, ik, ik zit helemaal niet te wachten op allerlei ruzie in, in de achterban. Nee, en om, om even te helpen, Winston Churchill zei ook van... Uh, de beste remedie tegen democratie is een, een gesprek van vijf minuten met een gemiddelde kiezer. <lacht> maar <lacht> ja. um, wat ook gebeurd is, uh, dat hebben we bij Wilders gezien... is dat hij uh, door deze vrijheid die hij gecreëerd heeft dat die politiek ook van links naar rechts en allerlei bochten kan maken... die voor hem aantrekkelijk zijn... maar die niet helemaal corresponderen misschien met zijn achterban. En ik vind in ieder geval dat, dat de PVV uh, uh, ANO 2011 de moeite moet doen... om, om fatsoenlijk met die achterban uh, om te gaan. Ja. Nog even naar uw voorzitter, hè? want die, die heeft inderdaad die uitspraak gedaan. Die, daar doelde ik in het begin ook even op over ja. het Tahrirplein. Ja. Maar die mensen die daar stonden, die waren maar op één ding uit... namelijk dat Mubarak wegging. Ja. Nou ja, als je dan die vergelijking maakt, dan zou je dus dat door kunnen zeggen... nou, die, die, die kritische PVV-stemmers, die willen dat wilde dus uiteindelijk van toneel verdwijnt. Nee, dat, heb ik, dat, dat begrijp ik tot u die analogie legt. Maar wat, wat, uh, wat Bakker uh, charmeerde op dat moment... was ja, dat hoe, hoe, hoe mensen om die democratie vechten en wat ze ervoor bereid zijn om te doen. En het is... Uh, bij, kijk, in Nederland en Egypte is uh, godzijdank nog uh, niet vergelijkbaar... Maar wat er wel kan gebeuren is dat, dat de PVV dadelijk als grootste partij letterlijk de deuren sluit voor de, voor de kiezers. En dan worden ze weer afgerekend bij de volgende verkiezing. Maar het is toch veel, veel democratischer en veel westerser om, om een open eh, politieke partij te creëren. Ja. We willen ze alleen maar aanmoedigen. We willen ze aansporen, aanmoedigen. Denk daarover. Hero Brinkman heeft dat geprobeerd. Nou, wij doen het van buitenaf. Ja. Um, op onze site zegt iemand daarover... deze initiatiefnemers werken de schijn dat ze... doordat ze het niet gered hebben om op die kieslijst te komen... zo hun invloed willen laten gelden. Ja, ik kan begrijpen dat iemand tot die conclusie komt. Uh, voor ons, ik, nogmaals, Oege Bakker is de initiatiefnemer... en ik kan hem alleen maar aanmoedigen. Ik vind het een nobel initiatief. Uh, voor ons gaat het erom, kunnen wij... Die PVV toch een zetje geven om daar toch weer eens die discussie aan te zwengelen. En lukt dat, is dat prima. Nou, ik kan voor mezelf spreken, ik heb geen enkele ambitie om dan terug bij de PVV of verder bij de PVV te zitten of te komen werken. Maar als ik kan bijdragen tot, tot deze discussie, zeg ik, prima, doen. Ja, want u, u stond ooit op die kandidatenlijst. en U hebt ook in dat beruchte, beroemde klasje gezeten. Ja, beroemde klasje gezeten. Uiteindelijk is dat niet gelukt om, om ja, uh, hè, dat is volgens mij ook nooit echt duidelijk geworden waarom, waarom dan niet. Um, hebt u nog contacten dan met, met, met de leiding daar, met, met Wilders bijvoorbeeld? Nee, Wilders zelf, dat contact is, dat is uh, sinds die, dat moment zeg maar, is verbroken. Maar ik heb natuurlijk nog wel contact met, met de PVV, diverse leden. Oh. En kijk, kijk, ik heb er vijf jaar gebivakkeerd binnen deze club. En daar bouw je contacten op, dus ik hoor, wel, ik hoor nog wel eens wat. Ja, en, en hebt u ook al iets gehoord op dit initiatief? Ik begrijp vanochtend dat men uh, het eigenlijk best wel uiterst charmant vindt. Echt waar? Ja. En van wie hoorde u dat? Ja, dat zijn natuurlijk de, de, de gouden bronnen waar je natuurlijk niet over praat. Maar ik heb wel begrepen dat dat met, met een, een beetje gepaste glimlach is ontvangen. En uh, ja, wat men daar op hoger niveau over denkt, uh, daar heb ik op dit moment geen, op dit ja. moment geen zicht op. Ja, dat kan ook een minzame glimlach, glimlach zijn. Zo van nou, probeer maar, maar dat gaat toch niet lukken. Ja, maar is dat een reden om het niet te proberen? Dat, dat, dat is, kijk, als er morgen uh, of na een maand blijkt dat er drie mensen zich aanmelden op onze site. Trouwens, uh, VV, PVV. Uh, dan is dat de conclusie. En dan zeggen Oege zeggen en ik, meneer Bakker en ik, zeggen dan... oké, okay, we hebben ons best gedaan, we hebben een poging gedaan... en uh, ik merk nu al vandaag alleen al hoe de discussie uh, is aangezwengeld. En uh, op de site is al tot uh, vanmiddag 12 uur, waar al 100.000 hits... Ja, dus schijnbaar, ja, we maken toch iets los. Nou, maar, als we daar kunnen bijdragen, is dat prima. Maar geen honderdduizend aanmeldingen? Daar heb ik op dit moment nog geen zicht op. Maar geval, het geeft toch weer aan dat het toch wel leeft. Ja, ja, ja goed, er zijn mensen natuurlijk wel in, in, in, geïnteresseerd in wat er gebeurt. Maar u weet niet hoeveel mensen zich al hebben aangemeld. Op basis Nee, van de ik, ben, ik, ik ren de hele ochtend van Hot naar Her. En ik heb eerlijk gezegd, ik heb er nog uh, geen zicht op. Um, zou u eigenlijk het PVV nog veel harder steunen als bijvoorbeeld Brinkman de leider zou zijn? Goede vraag. Als Brinkman koppelt aan zijn voorzitterschap of hoe je het wilt noemen, de fractieleiderschap of whoever, van dat er een democratie zou, een deur open zou gaan voor de democratie, dan zou ik hem steunen, ja. Nou, zou dat voor meer Pvv-stemmers gelden? Nou, kijk, als je toch kijkt naar de, de uitslag van Brinkman bij de afgelopen verkiezingen, ik meen dat hij juist 18.000 plus stemmen heeft gekregen na zijn oproep. En hij is ook, hij is ook zeg maar de derde op de, op de lijst binnen de PVV, qua aantal stemmen. Dan zijn er toch schijnbaar, nou laten we de helft pakken: er zijn er 9000 mensen die hebben gezegd. Oké, okay, ik stem specifiek op Bringman omdat die op het punt van democratie, ja. een, een punt heeft. Daar had hij ook een, een, een thema van gemaakt. Heel een soort eigen persoonlijk, goed puntje. Ja. Nou, maar dus met, met, met enig succes. Ja. Wat, wat zou we nou wat u betreft het eerst moeten veranderen? Als, als, he, stel dat het allemaal zo gaat zoals u wil met, met de club. Uh, wat, wat gaat het dan als eerste veranderen in de PVV? Ja, ik zou, ik zou willen voorstellen dat er in ieder geval een, een, een PVV-ledenraad uh, komt. Dat de dat mensen, kiezers, dat die, dat die toegang krijgen tot de PVV. En ik krijg, dat is ook een van de redenen, ik heb het nogal eerder genoemd... Van dat, dat heel veel mensen bellen de PVV, nou, dan krijgen ze nooit antwoord. Ze schrijven een e-mail, die wordt nooit beantwoord. Dat gebeurt ook bij andere politieke partijen, laat ik dat duidelijk zijn. Maar... Ik denk, als jij een nieuwkomer bent op het politieke firmament... en je hebt de pretentie om het allemaal anders te doen, en weet ik wat. Nou, ik moet u zeggen, ik vind de PVV op dit moment... ik vind het meer een, een statiepartij van de jaren zeventig. Het is potdicht en niemand mag wat en kan wat. De naam klopt niet helemaal, zegt u. Partij voor de Vrijheid, in dit geval. Ja, de Partij voor de Vrijheid voor de heer Wilders. Hmm. Uh, ja, je zou kunnen zeggen... maar uh, nogmaals, ik ben niet uh, spreekbuis van wilde... want ik kan niet prima zelf verwoorden allemaal... maar het gaat hartstikke goed met de partijen. Ze stijgen alleen maar in de peilingen. Ze hebben, uh, zitten dicht bij de macht. Uh, officieel niet, maar officieus uh, trekken ze aan heel veel touwtjes. Dus ja, wat, wat klagen we eigenlijk met z'n allen? Nee, dat is ook. u zegt precies het goede, goede punt. Het is juist omdat het nu... Relatief goed hobbelt en, en los van, in, van, van de moeilijkheden met defensie vorige week en, en andere zaken, en Alfa aan de Rijn, zien we een politiek redelijk stabiel veld. Dus dat is ook uitgelezen moment om een stap vooruit te zetten. En dan in ieder geval binnen, binnen de PVV of. De, de, de mensen die de PVV zo sympathiek zijn, dat we die discussie weer eens aanzwengelen. Nou, nou ja, ik wil dus al zeggen, juist omdat ik uh, die discussie niet wil, uh, en, en al dat gedoende achtervolging het ook voortdurend met de LPF, hè, waar het dus uiteindelijk op dat punt helemaal misging. En nou ja, uh, van hem werd ook gezegd: van, dat ja. gaat hem nooit lukken, hij houdt die kikkers nooit allemaal in die kruiwagen. En tot op de dag van vandaag is hem dat aardig gelukt met wat uitgeleiders. Nou, nou, nou, nou zeg nou, ja, goed. Een kwart, van de, een kwart van, de, van de Kamerleden hebben incidentjes met justitie gehad. Nee, okay, Oké, oh, Dat wil ik zeggen, dat zijn, ja. dat zijn de uitgeleiders ja. dan. Maar goed, even naar. En hij vergelijkt een LPF: LPF had ook geen leden, had ook niks. LPF, LPF is een, in twee maanden in elkaar gestampt. De PVV functioneert al vijf jaar. Dus we mogen toch al enig professionalisme van, van deze club verwachten. Ja. Maar goed, ik, ik bedoel dus even los van die incidenten die er waren bij die Kamerleden... Eh, doet de partij het prima. Ze zitten, ze zitten dicht bij de macht. Eh, sterker nog, ze hebben heel veel macht op dit moment. Nou, dan, dan moet je ook je verantwoordelijkheid delen. Dat is, dat is, dat is de essentie van democratie. Zo functioneren we in dit land al honderden jaren. Ja. Iemand zegt op onze site... als je het niet met ze eens bent op deze manier... Nou, dan stem je toch gewoon op iemand anders? Ja, zeker. Maar dat ben ik helemaal, dat ben ik helemaal met, met deze persoon eens. Ik zou het alleen jammer vinden in de toekomst... en dan praat ik over één, twee jaar... dat een PVV niet de grootste partij wordt... omdat ze zo lopen te klungelen op het gebied van organisatie... contact met een achterban, et cetera, et cetera. Een eigen partij oprichten misschien? Ja, iemand zei vanochtend tegen mij: Worden jullie de nieuwe Tea Party? Uh, luister, de nieuwe partijoprichten we weten allemaal van de afgelopen tien jaar: dat kost ongelooflijk veel energie. Er da zijn ook allerlei succesverhalen, of de succesverhalen zijn op één vinger te tellen, zo'n beetje. Uh, ik, zie daar geen, uh, ik zie daar geen modus. Ik vind wel dat uh, net zo goed als een PvdA-achterban of een CDA-achterban uh, haar bestuur ter orde roept dat wij ook een systeem moeten hebben... dat we de PVV ter orde kunnen roepen als men dat vindt. Goed, wij roepen uh, iedereen, uh, maar vooral ook PVV-stemmers op... Om, uh, om zometeen eens even te reageren. Want we zijn benieuwd wat, uh, wat er leeft in het land wat dit uh, betreft. Uh, misschien luistert Geert Wilder zelf, kan hij ook eens bellen. Ik zou dat heel uh, prettig vinden. Het is Door... een vraag vragenuurtje, dus dat is geen lastig. Oh ja, ja. Nou, goed, daar zit hij toch niet altijd bij. Nou... Wel. Oh, ja. Nou, goed. Uh, nou ja, uh, uh, uh, laat iemand er even naartoe lopen dat hij even de telefoon pakt misschien. Uh, of Herop Brinkman, zou ook leuk zijn. De roep om meer democratie bij de PVV is verspilde moeite, dat is onze stelling. Voorlopig eens 67%, oneens 33% en er is door uh, iets meer dan 1000 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag Ja, goedemiddag dat nou, vertelde. Ja, dit is verspilde moeite, daar ben ik mee eens, op, want dat... Deze mensen zijn zelf de doelgroep, zowel als de leiding, dat zijn autoritaire persoonlijkheden. Daar hebben we Pardorno over geschreven. Dat zijn dus mensen die voor uh, die aansgesproken anale karakters hebben, die willen leiding boven zich hebben. Die mensen zeggen, doe wat, je, wat ik zeg. En als op, op het niveau waar ze zelf uh, leiding geven, dan zijn ze hard en vreed en trappen ze naar beneden. Zoals uh, dat de persoonlijkheden in, uh, onder Hitler waren. Maar hebt u op de PVV gestemd, of niet? Nou nee, ik, ik begrijp de en, uh, het PVV, want andere partijen hebben nagelaten om het ressentiment te benoemen van de mensen die overal niet uh, meetellen. Dus mm. het meetellen van de vrijheid betekent dat je meetelt. En in deze maatschappij tellen we niet mee. Nee. Nee. Waardoor we het dus, uh, ons gefrustreerd voelen. Alleen degene die het bereiken aan de top. Zo, dat is eigenlijk hetzelfde dat, dat mannetje wat geschoten heeft. hè. Die, die telde ook nergens mee. Mm. Je hebt zichtbare maat. Dat doet vraag aan dingen op. Dus dat ja. is altijd een doelgroep waar je op scheldt. Ja, we, go we gooien nu een hoop, op één op hoop. Maar ik wil nog even naar de stelling terug. U zegt eigenlijk van, ondanks dat u niet op de partij hebt gestemd... maar u, u vindt dat er meer democratie moet komen bij de PVV. Nee, maar dat lukt niet omdat hun psychische persoonlijkheden niet... die mensen zullen scheurmakers genoemd worden... die nou in de dingen zitten. Mm, Want nee. de psyche van die mens die wil dat niet. Het eerste wat een mens willen is hun vrijheid opgeven. Dat is angst. Mm. Vrijheid. Oké. Okay. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, nou, vooropgesteld ben ik absoluut geen PVV-stemmer. Maar uh, Morris aanleren uh, is altijd een positief, uh, um, uh, uh, positieve kans. Mm -hmm. Want de manier waarop ze in de regering zijn gekomen... is alleen door angst um, uh, van uh, CDA. Vooral uh, de spindokter dat de kikkers uit de partij zouden um, um, springen. Mm -hmm. En waar het om gaat is dat... Uh, er is absoluut geen democratie of vrijheid in die partij en ik vind ook dat gedogen dat dat eigenlijk nou totaal ondemocratisch is ja. en eh. op angst gebaseerd. Ja, goed, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met Jan Parlementier. Uh, nou, uh, of dat nou zin heeft om bij de PVV te gaan ijveren voor uh, democratie. Ik wil op volgende wijze, iedereen is het er wel mee eens wat daar gebeurt, die erop stemt. Dus dat zal allemaal nog wel meevallen. Maar wat natuurlijk belangrijk is. Is er überhaupt al een democratische partij in Nederland? Hè? De Nederlandse grondwet zegt, artikel 67-3. De leden ter Tweede Kamer stemmen zonder last. Ja. En er is die fractiediscipline. En dat je mee moet stemmen met de fractie, dat is gewoon verboden volgens de Nederlandse grondwet. Dat ja. mag gewoon niet. Ja. ja, u zegt dus eigenlijk die democratie zogenaamd bij die andere partijen, dat valt ook allemaal wel mee. Ach, we zitten hier in een regentenstructuur en ze hebben ons nodig als ze als, als, als, als, als, als we weer stemmen, als we weer moeten stemmen. En een paar dagen later zijn ze ons toch vergeten. En dat die PVV geen goed contact met die kiezers heeft. Ik heb een paar gesprekken daar gehad op de kantoren over misstanden in Nederland. Nou, dat krijg je alleen met de PVV voor elkaar. En ergens anders niet. Nee. Goed, dank u wel. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, nu ben ik dus aan de beurt. Ja. Ik spreek met Peter uit Valkenburg, Zuid-Holland. Ja, ik had hoge verwachtingen van die partij. En uh, ik dacht van, ja, dat, die gaan het doen. Want ik ben het helemaal niet eens met de CDA en de VVD. Want die maak ik een puinhoop van. En u hebt er ook op gestemd bij de laatste verkiezingen. Eén keer. Maar dan laat ik één ding dit zeggen van... Uh, toen we naar de koens moesten, dacht ik dat nou, de PVV houdt het wel tegen. Nee, dus. Daarvan, waar, staat, waar staat ze partij dan voor? Nou ja, ze waren tegen toch? Ik ja, er was, het, was geen meerderheid uh, tegen. Ja maar, ja, maar ze hadden toch met, met al hun kracht en al hun macht ...hadden ze dat toch tegen kunnen houden? Nou ja, maar goed, als, als, als, als een meerderheid van de Kamer zegt, we gaan wel... Uh, ...dan kan, ik uh, bedoel, de PVV heeft wel, heeft wel zijn woord gehouden natuurlijk. heeft gezegd, wij zijn tegen die missie. Maar goed, ik dacht van ja, van de PVV, nou die gaan het gewoon doen. Maar nee, ze, ja. ze hebben niet mijn... Uh, maar goed, ja. dat kan je toch de PVV niet verwijten in dit, ge, in dit geval. Want ze hebben woordgehouden, ze zijn, hebben tegengestemd. Maar ja, als er dan een meerderheid is die zegt we gaan wel... Ja, dan sta je daar als, uh, als PVV in dit geval. Dus dat, dat kan je toch eigenlijk niet verwijten. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Franco Allemans. Nou, voor mij hoeft een partij geen leden te hebben. Want wat je, wat je ziet met al die leden is dat je in alle maatschappelijke organisaties en publieke functies en uh, bedrijven... het zijn allemaal mensen van politieke partijen. Uh, die, die krijgen de mooiste baantjes bij woningcoöperaties. De voorzitter van de HBO-raad, dat wordt nou in één keer Russie horst. lid van de PvdA. Ik wil helemaal niet dat die mensen lid zijn van de politieke partij... die al die maatschappelijke functies doen. Hmm. Dat wil ik niet eens weten. Maar wat heeft dat met de, Want het gaat nu even over de Pvv als partij, hè? En, uh, oh, dan Nou ja, dat wil ik alleen laten zien dat er geen democratie heerst... Want waarom, als wij de scholen gaan hervormen... waarom wordt dan uh, Guusje Horst voorzitter van de HBO raad mm. Het is het tegenovergestelde van wat wij gekozen mm. hebben. Maar goed, kijk... Kijk, iemand kan ook een goed bestuurder zijn... en, en lid zijn van een politieke partij natuurlijk. Nee, maar daar, daar krijg je toch argwaan van. Dan weet je toch wel genoeg. En dat, is, dat zie je ook mensen die subsidie geven aan de Oxfam en de Novib. Dan wordt een D66 of een GroenLinks. Die krijgt daar weer een hele mooie functie. Hm. Dus ik heb liever... Ik kan beter partijen hebben zonder leden. Dus stem je op. Je bent ook geen lid van de democratische Partij of de republikeinen in, in, in, in, in, in Amerika. Hm. Je stemt er gewoon op en je ziet wel of ze het goed doen. Ja. Als ze het niet goed doen, dan stem je de volgende keer op een ander. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Nou, heel goedemiddag. Het is een geweldig idee van de PVV. Het zou nog mooier zijn als alle andere partijen dat idee overnamen. Want wij als gewone burgers hebben gigantisch veel behoefte echt echte de democratie. Alleen die mensen die worden gekozen, dat praat alleen maar over. En als ze worden gekozen in de gemeenteraad of in het parlement... dan komen ze de dingen in de wat ze beloofd hebben. En daarom zou mooi zijn, dat is inderdaad... De, de burgers zou gevraagd worden... Als ik één voorbeeld mag noemen... de meer democratische handeling is een referendum. En alle partijen die tegen het referendum zijn... die moeten gewoon naar huis gestuurd worden. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Zeg maar. Ja, verspilde de moeite, hè. Waarom? Ja, iedereen, iedereen ziet toch dat Geert Wilders... als een soort van dictator der lage landen de PVV in een greep heeft die zijn weerga niet kent. Nou ja, als al die, al die nou. mensen die op hem gestemd hebben... zich aansluiten bij deze vereniging... Ja, dan, uh, dan zal hij toch eens een keer wat moeten misschien. Zo kan je het ook bekijken. Ja, nou ja, goed. Er werd al een voorbeeld aangehaald van Mubarak. Uh, uh, die, die heeft ook niet ingebonden. En, uh, nee, ik zie het echt niet, uh, niet, uh, niet zetten. Zolang uh, Geert Wilders uh, daar zit, uh, zal de PVV zo blijven zoals het nu is. Dank u wel. Stam.nl, tenho, goedemiddag. Goedemiddag, Met uit Den daarna. Ik vind dat een, voor de partij van Wilde zelf, vind ik het geen goede actie. Maar maatschappelijk gezien wel, want dan gaan we misschien wat het ware gezicht zien van die politieke partij. Hoe bedoelt u dat? Als er leden komen, dan, in, dan komt er inspraak. Ja. Dan, dan komt er misschien een duidelijkheid waar die partij in werkelijkheid voor staat. Ja. Maar denkt u dat het verspeelde moeite is, de, het initiatief van deze kritische PVV-stemmers? Of, of uh, denkt u dat daar toch wel iets van terecht zal komen uiteindelijk? Als de bedoeling echt is om een uh, ledenraad of wat dan ook uh, te stichten, is zinloos. Want dat gaat niet gebeuren, zegt u. Dat gaat niet gebeuren. Maar, maar. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met er half morgen goedemiddag. Dag. Nou, ik, al die, die verhalen over wilders, laten we nou even de gewone zaken nuchter bekijken. De man die doet radicaal naar buiten, maar in wezen is hij gematigd van binnen. Dat, dat blijkt elke keer weer en dat gaat ook elke keer weer blijken in de toekomst. Dus te, maar het is iemand die, die, die, die dit beleid koets-koets wil blijven volgen... en dan heb je dus geen vereniging of ledenbestand. Dat kun je niet gebruiken en zeker niet uit de achterban... Hij kijkt en met angst en beven naar, naar wat Pim Fortuyn is overkomen met zijn LPF. En dat wil hij goed, goed voorkomen. En voor ja. de rest is de heer Wilders met achterban uiterst nuttig voor de VVD. Want al die mensen zouden waarschijnlijk nooit op de VVD stemmen. En nu kunnen we ze er gewoon bij optellen. Ja. Maar denkt u toch niet dat dit uiteindelijk... dan zich tegen uh, Wilders in dit geval gaat keren, want, want uh, ja, hij, hij, heeft dit, bedoel, hij heeft er succes mee gehaald, dat blijkt nu, maar bedoel, de eerste signalen blijken nu, uh, die, die zijn er al, hè, dat mensen toch zeggen van ja, maar wacht eens even, ik wil niet alleen maar uh, om de vier jaar eens een keer stemmen, ik wil ook wat meer te vertellen hebben. Op het moment dat, dat Wilders uh, zijn positie uit handen geeft, dan is het einde van de PVV, dat kan ik u verzekeren. Goed. Nou, dat gaan we eens even doorspelen naar meneer Tomlo. Bedankt voor het bellen. Ja, we gaan. Um, ja, laten we met dat laatste beginnen meneer ja. Tomlo. U bent de woordvoerder dus van die vereniging uh, PVV. Ja. Um, nou, wat die laatste meneer zegt, van uh, als je dat doet, je geeft het vrij, je zorgt voor een, voor een congres bijvoorbeeld, waar leden hun zegje kunnen doen, dan is dat het eind van de PVV. Ja, ik zie dat dus totaal niet. Ik denk alleen omdat de verrijking is voor de PVV. Ik bedoel, de PVV is inmiddels een heel uh, gevestigde partij in, uh, in Nederland. En die heeft zijn tentakels overal ook in de maatschappelijke uh, lagen. En ik denk. Alleen maar dat het, dat het helpt om de partijen volwassen te worden. Trouwens, ik, als ik even de luisteraars hoor, hoort u het cynisme bij mensen van, van bestuurders zijn, zijn graaiers. En ja. uh, iemand noemt net Wilders toch gewoon maar even een dictator. Maar zegt ook, er zal toch niks veranderen. Ja, Als iedereen uh, in Nederland denkt van uh, het is allemaal gereeld hier in Den Haag. Ja, dat wordt natuurlijk een hele saaie samenleving, hoor. Dus ik wou toch de luisteraars oproepen om iets positiever erin te staan... en eens te kijken hoe we hoe dat, hoe dat los kunnen krijgen. Nou ja, mensen zijn sowieso sowieso. We hebben niet veel vertrouwen kennelijk in de politiek. Want men zegt ook, ja, andere partijen die dan wel leden hebben... ja, daar heb je eigenlijk ook niks te vertellen. Ja, maar je zag toch bij de CDA, met al hun problemen tijdens de verkiezingen, met de tweespalten en met ik wat, het feit dat zo'n congres mogelijk is en het feit dat verschillen van mening binnen een partij dat er toch geventileerd kan worden, vind ik persoonlijk vind dat een verrijking. Ja, maar dat heeft de CDA niet echt geholpen, want die staan echt heel laag nu in de peilingen. Daar heeft u absoluut gelijk. Hè? Maar uh, ik, ik kan ook geen uitspraak doen over de CDA in de toekomst. Want ik weet echt niet hoe het met die club nee. zal gaan lopen. Nee, maar er dat niet, is precies hoor. waar Wilders bang voor is. Die wil niet een congres ja, maar maar goed, dan types... concluderen we dus met z'n allen... dat Wilders alleen maar bezig is met machtbehoud, Dan concluderen we ook dat niemand erg vindt dat hij dat een dictator is. En dat schijnbaar de enige manier om om, de, om, om politieke partij uh, te corrigeren in Nederland... is met verkiezingen. En dan moeten we steeds vier jaar wachten. Het kan een conclusie zijn. Ik ben benieuwd hoeveel leden we gaan krijgen. En als dat substantieel is, dan gaan we lekker aan de slag. Ja. Ja, want, want dat is toch het verhaal denk ik vanuit de PVV-leiding, lees Geert dus Die zegt gewoon van, nou ja, kijk, kijk wat we bereikt hebben. We staan voor een aantal punten. We hebben een aantal afspraken met, met het kabinet gemaakt. Uh, daar, gaan wij, uh, daar gaan wij ze aan houden. En uh, hij heeft heel veel bereikt in feite. Ja, maar het heeft hij ook bereikt door, door echt schaamteloos... van links naar rechts te draaien en noem maar op. Hoor. Ik bedoel, het, het, het thema 67 jaar pensioen, dat was een, een breekijzer. Ja. Nou, het was geloof ik 12 uur oud na de verkiezingsuitslag... Ja. en hup, daar ging dan weer de prullenmand in. Als dat de manier is... Om om politiek te bedrijven dat je gewoon maar als een als een marktkoopman kijkt eh, vol opportunisme Waar je stemmen kunt halen. Oké, okay, dat, dat kan heel succesvol zijn op de korte termijn. Maar net zoals Hero Brinkman een jaar geleden. willen wij gewoon een partij hebben die er wat langer meegaat dan meneer Wilders. Nou ja. ja, goed. Dan kan je dus over. Uh, wat is het intussen? Drie, minder, minder dan drie jaar. Uh, kan je weer gewoon uh, in, in je stemhokje. Een, een andere partij inkleuren, misschien? Dat ben ik al heel met u eens. Maar het, het gevolg zal wel zijn over drie jaar. als die partij niet volwassen wordt. dat ze nog maar uh, 15 zetels overhouden. en als ze vandaag stappen zouden zetten. om, te, om wat, wat meer aan te sluiten bij de wensen van deze tijd. U ziet net met uw luisteraars... Hoe ze, hoe ze popelen om, om gewoon eens een beetje een zegje te kunnen doen. En het gevoel te willen hebben dat ze in ieder geval gehoord worden. En dan zal die partij zo'n 40 zetels krijgen. Ja. U uh, zei van, uh, ik heb uh, via via vernomen dat men uh, nou ja, met, een, met een glimlach uh, tegemoet heeft gezien het initiatief. Het zou toch mooi zijn als er een officiële reactie komt hè, van, van Geert Wilders. Wat... Ik, ik heb nog niks gehoord. We zijn uh, we nu nee. twee voor twee. Uh, ik heb geen idee. Nee, maar ik bedoel de contacten zijn niet zo dat u hem even kan bellen of zo. Om te vragen wat, wat vind je hier nou van en, en kunnen we eens een keer praten of zo. Dat, dat, dat, zo ver gaat het allemaal niet. Uh, op dit moment he, hebben we dat nog niet gedaan, nee. Nee, nee. Maar ik kan hem zo bellen hoor trouwens. U kunt hem zo bellen. Ja. Nou, ik zou het eens doen. Misschien, uh, ja, wie weet, uh, komt er een goed gesprek en, uh, en, en hebben we deze dag. Nou, nieuwe... Het gaat niet zozeer om dat ik een goed gesprek met Wilders heb. Wat het om gaat is dat wij een signaal kunnen overbrengen van: joh, uh, mensen hebben toch behoefte dat je, dat je die partij opengooit. Ja. Uh, we zijn benieuwd naar uh, de, de, het aantal aanmeldingen ook voor de vereniging. Want dat, uh, dat is natuurlijk ook een, een, een belangrijk gegeven uiteindelijk. Ja. We uh, hebben zo uh, over een uurtje hebben een persconferentie. Dan zullen we daar uh, mededelingen over doen. Goed, nou dan uh, blijven we dat afwachten. Voor nu bedankt, Geert Tomlo, de woordvoerder dus van deze vereniging. Um, ja, de stelling, de roep om meer democratie bij de PVV... is De moeite. Eens 67 oneens 33. En er is door ruim 1100 mensen gestemd. U kunt dat nog de hele middag blijven doen op onze site. Hier is Thijs van der Brink met de onderwerpen voor Dit is de Dag. Een kamermeerderheid kan zich nu zelfs beter inleven in een kip... dan in een gelovige, schreef Rosanne Hetzberger vanmorgen in uh, NSC Next. Het gaat over een debat over ritueel onverdoofd slachten. Nou, dan moet je tegen ons natuurlijk maar één keer zeggen... we hebben er zometeen een debat over met Esther Houant van de Partij voor de Dieren. Verder is de gast Karin Luiten. Ze schreef een kookboek en dan over heimweegerechten. Weet je wat dat is? Nee. Rechten waar je eindweden hebt. Zeg maar, de, de, de, de peertjes van mijn moeder vroeger. De balkenbrei. Ja, ja. Mm. Nou, uh, ga luisteren met het water in de mond, zometeen na twee. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dit is Radio 1.